De Franse militairen in Ivoorkust hebben de Japanse ambassadeur in dat land in veiligheid gebracht... toen zijn huis in Abidjan werd belaagd door zwaar bewapende strijders. Ook Israël heeft Frankrijk gevraagd zijn diplomaten in Abidjan te evacueren. De ambassadewijk ligt bij de residentie van president Bakbo. Bij de ontzetting van de Japanse ambassadeur zijn zeven ambassademedewerkers gered. Vier medewerkers worden nog vermist. De Iraanse man die zich gisteren op de dam in Amsterdam in brand stak, is dood. Hij is aan zijn verwondingen bezweken en is niet meer aanspreekbaar geweest voor de politie. De uitgeprocedeerde asielzoeker lag in het brandwondencentrum in Beverwijk. De politie probeert in contact te komen met zijn familie in Iran. Een voortvluchtige fraudeur heeft zich gemeld bij de politie. De man, Daan B., is veroordeeld tot vier jaar cel... voor de beleggingsfraudezaak rond Golden Sun en Royal Dubai. Hij moet bovendien nog 14 miljoen euro terugbetalen... aan mensen die hij heeft gedupeerd. Samen met vier anderen liet Daan B. beleggers investeren... in niet-bestaande projecten in Turkije en Dubai. Ze beloofden mooie rendementen... maar het meeste geld werd contant opgenomen en is nooit teruggevonden. Zeker 280 beleggers zijn voor bij elkaar 20 miljoen euro benadeeld. Daan B. meldde zichzelf maandag bij de politie in Nieuwegein. Van de vijf fraudeurs is er nu nog één voortvluchtig. De woningmarkt blijft kwakkelen. Het afgelopen kwartaal was volgens de NVM-makelaars... een van de slechtste sinds het dieptepunt van de economische crisis... twee jaar geleden. De makelaars verkochten 14 procent minder huizen... dan in het voorgaande kwartaal. En de prijzen lagen 1 procent lager. Volgens de NVM willen veel mensen graag een huis kopen. gezien de stijgende bezoekcijfers van de huizensite Funda. Maar de koop gaat vaak niet door. omdat banken te streng zijn bij de toekenning van hypotheken. zegt de NVM. Daarom wil de vereniging met de banken om de tafel. Ja, een dialoog omdat we toch merken dat de menselijke maat uh, verdwenen is. We hebben in Nederland schijnbaar één, één consument. En voldoen je net niet aan dat uh, profiel van die, uh, van, die, van die consument... dan zie je dat, uh, dat je als consument buiten de boot valt en niet meer gefinancierd wordt. En Dus zelfstandigen, mensen met een erfpachtcontract. Uh, en dat is een slechte zaak. De politie Flevoland heeft vijf mannen aangehouden die worden verdacht van grootschalige oplichting. De bende moedigde zijn slachtoffers aan om zoveel mogelijk dure telefoonabonnementen af te sluiten. Voor de gratis verstrekte, vaak dure mobieltjes kregen de slachtoffers geld van de bende. De oplichters richten zich vooral op jongeren van 18 en 19, zegt de politie. En die hield dus een prachtig verhaal voor van luister, als jij nou een abonnement afsluit of een winkelkrediet aan gaat of een kleine persoonlijke lening, dan hebben wij iemand in de organisatie die zorgt ervoor dat binnen een paar dagen uh, jouw contract niet wordt gedaan. Je krijgt van ons een paar honderd euro en wij nemen de telefoon of we nemen een stukje van het krediet over en dan heb jij gewoon cashgeld. Met als gevolg dat wij dus nu uh, 30 aangevers hebben waarvan enkele een schuld hebben van meer dan 20.000 euro. Sommige slachtoffers zitten voor twee jaar aan tientallen abonnementen vast, terwijl ze de toestellen kwijt zijn. Dan het weer nog, het is zonnig, zo'n 13 graden. Alleen in het noorden is het bewolkt. Vanmiddag breekt de zon dan weer door en het wordt dan 11 tot 19 graden. Ook morgen zonnig, het wordt dan 11 tot 17 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Verkeer in het westen van Dant onderweg naar Antwerpen... kan beter niet via Breda rijden, maar via Bergen op Zoom. Want op de Belgische E19 is bij Sint-Job in het Goor... een ongeluk gebeurd met diverse vrachtwagens. Er staat een lange file van 16 kilometer. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat voor de hoogte 4 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij knooppunt de hoogte rechter reis ook afgesloten. Op de A4 richting Den Haag rijdt het nog langzaam over 6 kilometer... tussen Roelevaansveen en Hoogmaat. En verder is de N207, dat is de weg Bergambach-Lisse. Die is in beide richtingen afgesloten door een ongeluk... tussen Rijnsaterwoude en de aansluiting met de A4... Houd daar dus rekening met een omleiding.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 Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meerders. Goedemorgen, dit programma hebben wij ooit verkocht met de volgende marketingtools. Oorstrelend, frequentievast, etenvriendelijk, toestelkluisterend... zenderoverstijgend en vooral spraakmakend. En verdraaid, we zijn in de lucht. Nee, dan gemeentes, die kunnen er ook wat van. Ede, verrassend veelzijdig. Bijvoorbeeld, oh ja, hoezo verrassend, hoezo veelzijdig. Emma maakt meer mogelijk... Nou, wat dan allemaal? Daarover, en over nog veel meer pogingen van gemeentes om aandacht te krijgen... praat ik met Martin Boysen. Hij weet alles van city marketing over een minuut of tien. En van wie is de wind? En moet je voor het afvangen daarvan niet betalen? Menno Benveld ging op zoek naar het antwoord. Middelbare scholen zijn totaal niet voorbereid op rampen... terwijl dat wel zou moeten. Dat stelt een van de deelnemers aan het Joop-debat. En altijd al willen weten waar Helga Malurne toe surft? Surf naar degids.fm. Portugal gaat toch om geld vragen uit het Europese steunfonds. 80 miljard waarschijnlijk. En de reden daarvoor is niet alleen het enorme Portugese begrotingstekort. Het land is ook extra in de problemen geraakt... doordat Europese geldschieters het erg duur maken voor Portugal om geld te lenen. Aan de telefoon Tim Legiers. Hij is econoom bij de Rabobank. Meneer Legiers, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u met dit in vier minuten uitleggen? Dan staat ik nu de klok. Ja. Waarom vraagt u aan Portugal een hogere rente dan aan andere landen? Nou... Precies om de reden die u al aangaf. Hè. Er zijn twee redenen waarom Portugal in de problemen zijn. Maar die hebben vooral met elkaar te maken. Uh, op het moment dat de Portugese overheid geld nodig heeft, dan gaan ze in de wereld kijken wie van de banken en de pensioenfondsen en de verzekeraars dat geld aan, uh, aan hen uit wil lenen. Maar die banken en die pensioenfondsen en die verzekeraars die zien uh, dat de Portugese overheid er heel veel moeite mee heeft om het begrotingstekort terug te dringen en de staatsschuld niet nog verder op te laten lopen. Uh, dat betekent dan dat het risicovoller wordt uh, om geld uit te lenen aan de overheid, want de kans neemt toe dat er een moment komt in de toekomst dat de Portugese overheid niet al het geleende geld terug kan betalen. Ja, en Omdat die financiële instellingen natuurlijk uh, uh, niet met hun eigen geld, maar vooral ook met het geld van hun klanten uh, uh, uh, uh, werken. Uh, zijn die voorzichtiger geworden met het uitlenen aan Portugal? En Portugal doet dit in de vorm van obligaties, veelal. Hè? Dat zijn schuldwaardepapieren met een vastgestelde waarde op het moment dat ze worden uitgekeerd. Ja, precies. Er is een belangrijk verschil tussen het, het, het lenen van huishoudens en bedrijven. Die gaan naar een bank en vragen daar om een lening voor de aankoop van een huis, een auto of voor het doen van een investeringsproject. In het geval van de Portugese overheid uh, worden er obligaties uitgegeven die. Uh, iedere investeerder in de wereld die dat wil, uh, kan kopen. En die kun je ook doorverkopen weer. Hè? Nou, uh, zou een lening misschien financieel gunstiger kunnen, of niet? Gewoon een lening. Kan op, het, het kan op het moment dat, dat, uh, uh, zoals we dat nu gaan zien... dat er financiële hulp wordt gevraagd. dan uh, De leningen die uh, van de Europese partners en van het IMF gevraagd zullen worden... die worden goedkoper. Uh, die hebben een lagere rente dan wat er nu uh, in de financiële markten uh, betaald moet worden. Uh, en dat heeft ook wel een goede reden. Want een belangrijk verschil is dat... Uh, financiële instellingen die hebben alleen de keuze: koop ik een obligatie van de Portugese overheid of niet? Maar die kunnen daar geen voorwaarden aan, vastbinden, aan verbinden. Dus die kunnen niet tegen de Portugese overheid zeggen: Ik koop wel een obligatie, maar alleen als u uh, de overheidsfinanciën binnen twee jaar op orde heeft of de arbeidsmarkt hervormt. Uh, wat de Europese Commissie en het IMF wel kunnen doen op het moment dat ze leningen verstrekken, is zeggen: Nou, wij willen die lening verstrekken tegen een lagere rente, maar daar, st st daar stellen we strenge voorwaarden aan. Uh, dus het begrotingstekort moet uh, in versneld tempo teruggebracht worden en u gaat de economie sterker maken. En dat is een belangrijk verschil tussen wat banken en andere financiële instellingen niet van Portugal kunnen eisen, maar de Europese Commissie en het IMF wel. Meneer de Geerse, Portugal maakt er een zootje van en wij als EU-burgers moeten er straks voor opdraaien, want er moeten weer 80 miljard richting Portugal. Ja, dat, dat is nog maar te bezien. Hè. In eerste instantie blijven dit toch leningen van het Europese Hulpfonds. Uh, ...die we al klaar hadden staan. Nederland garandeert uh, een gedeelte van die leningen. Dus het risico voor de Nederlandse belastingbetaler neemt inderdaad toe. Uh, maar het is nog zeker niet gezegd dat Portugal uh, niet in staat zal zijn om in de loop der jaren... Uh, uh, de, de, ...de tijd die ze nu gegund wordt door de financiële hulp goed te gebruiken... ...en inderdaad de overheid succesvol te verbeteren en de economie weer wat sterker te maken... Dat blijft toch het achterliggende doel... Uh, en de reden waarom wij als belastingbetalers in de noordelijke Europese landen... Uh, dit toch nog een keertje aangaan met ze. Dus we lopen niet zo'n groot risico, zegt u? Nee, als, uh, het IMF die, uh, die, die krijgt het daar nu voor het zeggen, zoals dat in Griekenland ook het geval is. En we, we zien dat daar dan in een heel hoog tempo grote veranderingen plaatsvinden. Op de korte termijn is dat heel erg pijnlijk voor de burgers in het land uh, en voor de economie. Maar op de middellange termijn, dus over vijf tot, uh, vijf tot tien jaar... Uh, moet dat ertoe leiden dat, uh, dat het daar uh, uh, beter gaat met de economie... en beter gaat met de overheidsfinanciën. En waarom heeft Portugal niet eerder geld gevraagd... in plaats van obligaties uit te geven? Ja, omdat het voor een land natuurlijk altijd prettiger is... als je het zelf nog voor het zeggen hebt... en zelf mag kiezen waar je bezuinigt en waar je de belastingen verhoogt. Dus het is voor, voor overheden toch zo dat, dat je zo lang mogelijk probeert het uh, uh, uh, zelf te regelen. Want dan heb je het nog zelf voor het zeggen. Uh, nu krijgt het IMF en de Europese Commissie het voor het zeggen. En dat betekent dus dat de keuze... Meneer Legiers, onze afspraak is om. Ja? Ja. U hoorde de zoemer niet? Oh nee, die heb ik niet gehoord. Sorry. Ja, ik wel. Hartelijk dank voor uw tijd. Tim Ligiers, okay. econoom van de Rabobank. Ja. Radio nieuwslicht betekent dit met vandaag Men op Bentveld. Menno, wat vertel je me nou? Gaan we oorlog voeren over wind? Oorlog over wind? Nou ja, oorlog, maar er liggen conflicten op de loer. Ja, Deze week in het nieuws, een Nederlands bedrijf uh, gaat een enorm windmolenpark bouwen... voor de kust van uh, Denemarken. De Denen halen uit dat park 4% van al hun energie, als het goed is. Maar ze mogen wel oppassen hoe ze dat, dat park precies neerzetten... want uh, in de toekomst liggen dus conflicten op de loer. Steeds meer parken, steeds groter uh, beslag op de, de ruimte op zee... en dus ook de wind die die uh, molens moet, uh, moet aandrijven... Mm -hmm. Um, molens kunnen om windschaduw leggen op gebieden waar de andere partij wind vandaan wil halen. En dan wordt er dus als het ware wind gestolen, kun je wel zeggen. Uh, Windenergie-deskundige Chris Westra legt het uit. Ja, het is hetzelfde dat je achter iemand aanfietst. Dan voel je dat degene die voorop rijdt, die vangt alle wind. En jij kan heerlijk daarachter uh, in een wat meer windvrije zone kan je ook fietsen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk als je in het wielrennen bent... maar je kan je voorstellen, als je moet leven van de wind... en dat moet je natuurlijk als je een groot park op zee bouwt... dan is het niet slim om de ene windmolen achter de andere te verschuilen... want dan staat hij in de windschaduw... Vangt die minder wind en dat gaat ineens met een hele klap naar beneden. Dus als de eerder, ik noem wat, 100 eenheden vangt... dan kan de tweede nog maar 60 en soms 50 nog maar vangen. En dat is natuurlijk, daar heb je ze niet voor gebouwd. Zijn er al parken die elkaar zijn wind afvangen? Uh, ja. uh, nou, ze zijn nu een beetje door schade en schande wijs aan het worden... hoe het eigenlijk moet. Die hele uh, wetenschap van windschaduw, dat is nog een hele jonge wetenschap. Ik vond ook formules op internet, nou, ik zal ze hier besparen... Uh, verschrikkelijk ingewikkeld. Uh, een voorbeeld is van Scandinavië, daar is ooit een windmolen Park neergezet en die molen stonden recht in lijn. Je kent die foto's wel, Nou, dan vangt gewoon de tweede molen veel minder wind... of gaat enorm wapperen en fluctueren. En dat ja. is gewoon niet de bedoeling. Het blijkt nu dat er heel veel vergunningen al uit zijn gegeven voor windparken... maar op papier blijken die gewoon te dicht bij elkaar te liggen. Maar wat ik zeg, die wetenschap is nog, is nog heel jong. Het blijkt dat de ruimtelijke ordening op de Noordzee... in combinatie met wind, dat we daar slimmer mee om moeten gaan. Chris Westra beschrijft de problemen die we mogelijk met Engeland zouden kunnen krijgen. In Engeland is men van plan grote windparken neer te zetten, stroom opwaarts van de wind ten opzichte van onze parken. Dus wij gaan dan in de schaduw hangen van die Engelse parken. Nou ja, we moeten natuurlijk niet weer oorlog krijgen met de Engels om een beetje wind, dus we moeten we gewoon fatsoenlijk regelen. We maken ook ruzie om olie, dus waarom dan ook niet, al zeker als windenergie een serieuze energiebron blijkt te zijn. En dat is het. We kunnen van de Noordzee net zoveel energie halen als dat we nu importeren uit het Midden-Oosten. Dus het, het, het gaat om heel veel. En je ziet wat de ambitie is in Engeland. Die gaan echt heel veel bouwen. Dus het kan zomaar zijn dat als die Engels eerder klaar zijn op de Noordzee met bouwen en de plekken innemen, dat het een beetje voor ons was, morst het naar de komt. En daar zal je dus in een Europese verband moeten we daar iets over gaan afspreken. En dan moet er ook wet en regelgeving over komen. En dat hebben we tot nu toe nog niet. Wet en regelgeving moeten komen ja. volgens Westra. Het is mooi trouwens wat die hij Westra zegt. Zijn visie is dat de landen rond de Noordse echt een soort OPEC, maar dan van wind kunnen worden. Maar goed, dat er zeiden. Een uh, heel interessant verhaal. Uh -huh. Ja, dat, dat vastleggen in wet, dat is vroeger ook gebeurd. Nederland heeft natuurlijk zijn bestaan ze wat te danken aan het feit dat we kunnen droogmalen en kunnen zagen en, en graanmalen allemaal op windkracht. Uh, dat was vroeger ook heel belangrijk, en dat was toen ook vastgelegd. Ja, vroeger... Herkende men dat ook. Dus je had een windbrief waarbij het recht op de wind kocht. En was jij, dus als jij mijn buurman was en je vond mij niet leuk, en ik had de windmolens te draaien, kon je daar populieren voor neerzetten. Nou, daar, is, daar is zijn regels voor gekomen. Toen was gewoon het kwestie van jij kocht windrechten, dan had je ook recht op wind. En dat is eigenlijk, moeten we weer toch daarover nadenken. Hoe gaan we dat nou goed aanpakken? Ja, goed aanpakken. Maar dat suggereert dat je echt kunt vastleggen van wie de wind is die eraan komt. Ja, nou ja, nou is dat bij Delfstoffen en bij olie, en gas en, en metalen in de grond is dat natuurlijk wel duidelijk duidelijk af te spreken, want in jouw bodem zit is van jou... ...en zonlicht komt recht van boven, valt ook makkelijk te verdelen. Ja. Maar hoe zit dat nou met wind? Volgens Martha Roggekamp, die is hoogleraar Europees en Economisch Recht... ...aan de Rijksuniversiteit uh, Groningen, is dat niet zo eenvoudig te zeggen? Ja, de wind is van niemand of de wind is van iedereen... ...maar in ieder geval niet een persoon kan een bepaald stukje wind claimen. Nee, het enige waar we eigenlijk aanspraken kunnen maken is... ...een stukje bodem, of het nou een stukje land is of een stukje zeebodem waar wij een turbine op kunnen plaatsen. En dan ga je natuurlijk met het kiezen van je stukje bodem... wel vanaf van tevoren kijken. Ja, is dat een, een, een plek waarvan we verwachten dat daar gewoon wind zal zijn? En dat is eigenlijk de enige waar we uh, ja, ons op kunnen richten. Ik geloof niet dat we kunnen zeggen dat we recht op wind hebben... net zoals we niet kunnen zeggen we hebben recht op zon... Of we hebben recht op... Ja, ik, ik geloof niet dat we dat nog uh, juridisch hard kunnen maken. Of we moeten zeggen, het is gewoon een, een algemeen belang... waar we allemaal evenveel recht op hebben. Jawel, maar wat als de Engelsen nou toch een groot deel van de wind gebruiken... waar wij ook op zitten te wachten met onze ja. molens? Ja, nou ja, het is niet de meest sexy op, oplossing. Kijk, de tromp uh, erop afsturen zou natuurlijk spannender zijn. Ja, met uh, deden, zonder helikopter, de, maakt niet uit. Ja, dat deden we 400 jaar geleden met de ruiter. Maar uh, nee, de oplossing is toch polderen, polderen. En dan heel veel, en dan in Europa. Maar eigenlijk staat ook dat nog in de kinderschoenen. Kijk, als we iets tegen een grens van een land of tegen een grens van een, een, een, een territorium aanbouwen, dan kunnen er natuurlijk altijd conflicten ontstaan. Ja, de vraag die je nu kunt opwerpen is of we gewoon op Europees niveau ook niet iets meer zouden kunnen oplossen. Maar dat is nog helemaal prematuur, hoor. het ligt nog echt aan het begin van de ontwikkeling. Nou, die windbrieven bestaan niet meer in Nederland. Dus ja. als jij nou nog denkt over een windmolen, Felix, zou ik het heel snel doen. De, de, de welstand kan bezwaar maken, maar recht op wind heb je dus sowieso. Ik ben gewaarschuwd. Bentveld, hartelijk dank. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Paul Simon, jawel, hij bestaat nog. Hij is uh, bijna 70 wordt dit jaar 70, in oktober dacht ik 13 oktober of zoiets. Hij heeft een nieuw album uit, dat dus is alweer vier jaar geleden... dat hij weer een album liet verschijnen. So Beautiful or So What heet deze nieuwe cd. Die is volgende week Radio 1 cd. En daarvan komt het nummer The Afterlife. Modern In My place No moon that night But a heavenly light shone on my face Still I thought it was odd There was no sign of God Just to usher me in Then a voice from above Sugar-coated with love Said let us begin You got to fill out a phone first And then you wait in the line You got to fill out a phone first And then you wait in the line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 nou, we Simon met een nieuwe cd, So Beautiful or So What. en daarvan dit nummer: The Afterlife: klonk goed. De Gids. Twente jezelf. Tot ziens in Haarlem. Je ziet het, er gaat niets boven Groningen. Er gaat niets boven Groningen. Nou, die herkent u vast wel. U hoorde ook tot ziens in Haarlem, was dat? En Twente jezelf, maar er zijn nog veel meer slogans. Het kan in Almere... Rotterdam durft en gaan zo maar door. Gemeentes en regio's doen steeds meer aan marketing. Maar doen ze dat goed? Ik praat erover met Martin Boyzen. Hij is docent sociale geografie en planologie... aan de Universiteit van Utrecht... en gespecialiseerd in city- en regiomarketing. Goedemorgen, meneer Boysen. Goedemorgen. U bent geboren in Denemarken, opgegroeid in Kopenhagen... heeft onderzoek gedaan in verschillende steden in Noordwest-Europa... en sinds 2005 woont u hier in Nederland. Dat liefde klopt, dat klopt. Ja, nee. door de liefde. Ja, zo zeg gaat het vaak... <laughs> Waarom in, in de Nederlandse steden en regio's gedoken? Omdat hij hier toch was? Ja, eigenlijk omdat ik hier toch was. Um, maar ook omdat er in Nederland, als in bijna geen andere Europese land, zoveel steden naast elkaar liggen. Uh, allemaal samengeperst op een vrij, stuk, uh, vrij klein stuk aarde. Uh, en ja, ze denken allemaal te concurreren met elkaar. Dus er uh, is veel werk te doen, veel onderzoek te doen hier. En uh, u bent van de city en de regio marketing. Waar is dat verschijnsel in vredesnaam ooit vandaan gekomen? Ja, nou ja, de uitingen die we zien nu, de communicatieuitingen... die kan je zo in 30 jaar lang terug traceren, als je wilt. Maar er zijn nog voorbeelden van veel vroeger. Toen de ijzerbaan werd aangelegd in Amerika... werd ook promotiecampagnes gevoerd om mensen daar naartoe te trekken en zo. Dus ja, dus de beginselen zijn moeilijk. Ik zeg vaak voor de grap tegen studenten... dat op een moment waar je twee steden had en niet maar één... toen is het eigenlijk al begonnen. Hebben Nederlandse gemeentes interessante marketingcampagnes? Of zegt u nou, nou la la. Ja, interessant. Ja, interessant van onderzoeker. Um, of ze werken, weet ik niet. Um, de campagnes dan, hè? want laten we eens even vooropstellen dat marketing veel breder is dan alleen maar de communicatiekant. Hoewel, de communicatiekant is natuurlijk wat jij en ik zien uh, op televisie, op de radio en, uh, en in het straatbeeld. En, en voor burgers erg zichtbare vorm van marketing is natuurlijk die slogan van een stad of van een regio. Ja. Je hebt ze in allerlei soorten en maten, heb ik al gezegd. Noem er eens een paar die ik zou kunnen kennen. Nou, nee, we zitten in Hilversum. In Hilversum goed bekeken. Dat is een Nog voorbeeld. Een keer? Hilversum goed bekeken. Is dat een slogan van de Dat is een slogan. Ja. Nooit gehoord. Um, Rotterdam Durft noemde je. Dat is inmiddels Rotterdam World, Port, World City. Dus het verandert nogal, uh, nogal snel ja. ook. Um, Utrecht had heel lang. Ja, daar kom ik zelf dan vandaan tegenwoordig. Uh, je vindt het pas echt in Utrecht. En dat is nu echt geworden. Dus uh, ja, maar... Um... En wat is dan echt in Utrecht? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat moet je mij niet vragen. Ja. Ik vind het een fantastische stad. Uh, dus dat is in ieder geval wel echt waar. Maar um, de rest, dat is natuurlijk wel in... Uh... Maar wat willen ze met die slogans dan? Ja, nou ja... Um... Daar zijn allerlei verschillende redenen voor. Um, normaal gesproken uh, krijg je het verhaal van nou, we willen bewoners, bezoekers en bedrijven aan ons toetrekken, aan ons pinden enzovoorts. Um, maar ik heb vaak het idee dat die slogans vooral een interne doelstelling kent: He, dat, uh, dat je laat zien met elkaar binnen een vierjarige ambtstermijn um, dat je iets aan het doen bent. Uh, Ambtenaar aan het werk houden. Nou, zo, zo spannend. Zo sterk zou ik het ook niet willen zeggen. Maar misschien heeft het meer te maken met politici en wethouders... die een bepaalde ambitie hebben... omdat ze zien dat een, een buurtgemeente daarmee bezig bent. Uh, en uh, zonder misschien echt altijd even goed na te denken... over um, waarom uh, ze het zou moeten doen... dan geven ze dan die opdrachten aan die arme ambtenaren... die dat dan maar eventjes moeten gaan uitzoeken. Uh, en dan is het, uh, nou, ligt het natuurlijk in het verschil... dat die ambtenaren dan uh, expertise van buiten inhuurt... En dan is ook maar altijd de vraag van of die expertise dan ook daadwerkelijk uh, deskundig is. Uh, dat is niet altijd het geval. Bent u al vaak gebeld door ambtenaren die hulpeloos achter hun computer zaten? Heel vaak. Ja? Heel vaak ja. En kunt u ze goed uh, adviseren? Nou ja, uh, ik ben geen communicatie-expert. Uh, ik ben ook niet marketingdeskundig, ik ben geograaf. Dus uh, ik kan ze helpen met de juiste vragen stellen. Uh, en andere mensen moeten dan de, de, de antwoorden voor ze gaan zoeken. Het formuleren van de ambities eigenlijk, dat doet u. Ja, maar ook... Uh, dat ze intern zichzelf uh, de, de juiste vragen stellen voordat ze aan de gang gaan met een extern bureau. Ja, ja, dus dat, er, dat er goed wordt nagedacht uh, voordat je overgaat tot communicatieuiting. Um, voorbeeld uh, kan zijn dat je. Uh, nou, wat, ik werd vooral heel veel gebeld een paar jaar geleden door kleine Nederlandse dorpen. Door echt dorpen. Hè? Um, die zoiets hadden van: Ja, um, wij hebben bedacht dat wij iets aan city marketing willen gaan doen. Door die um, wat, <laughs> ja. aan city marketing. Ja, wat, ja? wat moeten we dan gaan doen eigenlijk? En dan verwachten ze dan dat, dat ik ze dan kan uitleggen wat ze dan moeten gaan doen. Terwijl om dat vraag te kunnen beantwoorden, dan moet je eerst weten wat ze eigenlijk willen bereiken, wat hun problemen zijn, waarmee ze te kampen hebben. Uh, zeg maar, is het krimp bijvoorbeeld? Uh, zie je dat de jongeren hoogopgeleide wegtrekken? Nou, van de dorp is dat uh, vaak het geval. Ja. Maar is het een probleem en op welk schaalniveau is het een probleem? Want dat idee van dat, je, dat iedere plek eigenlijk een product is... Uh, dat is sowieso heel metaforisch en, en heel ja, uh, onveldbaar eigenlijk. Um, en het idee dat alle steden met elkaar concurreren... Uh, van, van Singapore tot aan uh, Dokkum, ja dat, dat is ook wel een, een soort van, van hypachtige gedachtegang... Die, die meestal een basisfundament uh, mist. En nu vraagt ze dan wat hem van het lijf... van is er inderdaad sprake van krimp? Trekken de jonge gezinnen weg? Zijn dat jullie problemen? En hebben jullie nog een prachtige camping? Dan, dan zou ik voor die camping reclame gaan maken met city, city marketing. Of? Dat zeg ik dus niet. Um, ik, zeg, ik... Uh, ik zeg heel vaak uh, dat ze het eigenlijk niet moeten gaan doen voordat ze weten wat ze daarmee willen bereiken. Um, en uh, vergis je niet, uh, Nederlandse ambtenaren weten heel veel over wat gebeuren in de gebieden waar ze verantwoordelijk voor zijn. Um, maar dat zijn niet altijd de ambtenaren die dan uh, de opdracht krijgen om dit soort zaken uh, uit te gaan voeren. Ik bedoel bij uh, ruimtelijke ordening weten ze heus wel wat er gebeurt. Uh, welke mensen daar wonen, welke bedrijven enzovoorts. Maar het is vaak niet ruimtelijke ordening die dit soort zaken gaan uitvoeren. Omdat ja, als je marketing en branding echt goed wil gaan doen... dan moet je eigenlijk dwars door alle uh, verschillende departementen uh, in een gemeente of in een provincie eigenlijk kunnen ageren. En dat veronderstelt dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, dat die eigenlijk direct onder een commissaris, de koningin of de burgemeester gaan werken. En dat zien de meeste mensen niet zo zitten. Dat gebeurt niet met elke stad voor, nog voor zichzelf campagne. Ik wil nog even terug naar die slogans, want er wordt ja. ook uh, tegenwoordig steeds meer gekozen voor Engelstalige slogans. I Amsterdam of City of Talent. Ja. Schoningen kennelijk. Eindhoven, Leading in Technology. Waarom gebeurt dat? Internationale uitstraling? Nou, voor, voor Amsterdam is het, is het een logisch verhaal. Uh, Amsterdam is een, is een stad die, uh, die in de meeste van de wereld bekend is. Um, je kan je afvragen of ze dan überhaupt dat I Amsterdam nodig hebben. Of Amsterdam niet genoeg zegt op zichzelf. Voor Eindhoven is het misschien een wat, wat uh, nog meer nagedacht strategie eigenlijk. Um, want dat gaat natuurlijk voornamelijk over high-tech bedrijven. En um, leading in technology, dat is uh, niet zomaar een statement. Dat heeft wel degelijk bodem in de waarheid. Maar ja, dat leading in technology is niet bedoeld voor ons tweeën. Dat is bedoeld voor bedrijven die ook echt leading in technology willen zijn... en denken dat ze dat kunnen behalen... om bij die andere bedrijven die al in Eindhoven zitten aan te sluiten. En als je nou hoort, het kan in Almere. Is er dan één bedrijf dat daarop afkomt? Ik denk het niet. Maar dan moet je uh, Almere City Marketing vragen. Um, ik denk niet dat ze op het slogan afkomen. Dat denk ik niet. Maar ook het kan in Almere heeft natuurlijk te maken... met de enorme stedenbouwkundige opdracht die er was... Eh, toen, toen je probeert een stad eh, op de grond, uit de grond te stampen... waar nou, in, de, in de woorden van Nico gewoon laatst... Eh, zelfs het gas met tegenzin uit de grond komt. Eh, nou probeer daar dan een, een stad op te bouwen. Dat is wel redelijk gelukt als je kijkt naar de uitdaging die ze hadden. Zijn er andere woorden of zinnen die je heel vaak tegenkomt? Natuurlijk. Eh, verrassend. Dat soort woorden, um, inhoudsloze kreten, uh, die dan gevolgd worden door, uh, ja, door de naam van een gemeente. Um, dus Dat, ja, dat, dat zijn heel vaak, heel vaak woorden. En natuurlijk stad. Yeah? Um, heel vaak uh, willen ze in hun slogan vastbinden dat ze ook daadwerkelijk een stad zijn. Wanneer mensen misschien in de rest van, de, van het land zouden twijfelen of, of dat überhaupt een stad is. Yeah? U zegt eigenlijk, die steden die zouden, uh, die, die ambtenaren die er echt verstand van hebben, moeten bundelen. En dat zou onder de provincie moeten vallen, onder de gouverneur, onder de chef van de provincie, de commissaris van de Koningin? Niet altijd. Um, maar in ieder geval in de, in de top bestuurslaag. He, dus uh, het kan ook direct onder een burgemeester uh, of zoiets plaatsvinden. Maar je moet wel, je moet al die verschillende. Taken die gemeentes hebben, dan moet je eigenlijk allemaal zicht op hebben. En je moet er ook een soort van controle over hebben, uh, voordat je het kan regisseren in een bepaalde ontwikkeling. Maar heeft het zin dat een stad, Hilversum bijvoorbeeld, op wat zal het zijn, 20, 25 kilometer van Amsterdam, reclame gaat maken? Dat hangt er af uh, voor wie ze reclame maken, met welke redenen en welke segmenten van de markt ze proberen te benaderen. Um, ik zou zeggen, als het gaat over het aantrekken van buitenlandse bedrijven, is het een verloren zaak. Maar daar heb je Amsterdam Metropolitan Area voor en Amsterdam in Business... die, die dat soort zaken doen voor, in, voor een van bovenregionaal um, gebied. Um, maar als het gaat over dagjesmensen uh, of winkelend publiek uit de regio... dan is het weer een ander verhaal. Maar ook dan is de vraag, ja, wat doet er zo een slogan naartoe? Ik denk dat we er uh, voor een groot deel eigenlijk vanaf moeten... Um, ja, dat is dan vrijwel botte statement, maar wij weten niet wat het werkt. Uh, uh, het enige echte langdurig onderzoek die naar gedaan is, dat is uh, gedaan naar er gaat niets boven uh, Groningen. Uh, ik geloof zo'n twintig jaar lang traject uh, is dat. En daar is uh, uitbundig en, en zeer goed degelijk wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, naar de effecten. En ook al uh, ja, laten, ze, laten ze wel uitkomsten zien. Um, het is inconclusive, zoals we dat zeggen. Ze kunnen niet bewijzen dat het effect heeft gehad. Maar dat geldt ook voor normale marketing. Dat is voor normale marketingcommunicatie, ja. zeg maar. Voor alle reclame eigenlijk. Martin Boysen, ja. blijf nog even zitten. Straks uh, praat ik met u verder. Tot twaalf uur nog. Crisismanagement op middelbare scholen kan veel beter. Dat is onderwerp van discussie in het Joopdebat. En hoe verkoop je al twitterend het boerenleven? Als je het al zou willen, tenminste. De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Nederlandse bedrijven die in problemen zitten door de aardbeving en het tsunami in Japan... kunnen werktijdverkorting aanvragen. Medewerkers kunnen dan een gedeeltelijke WW-uitkering krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken heeft tot nu toe zeven aanvragen binnen. De man die zich gisteren in brand stak op de dam in Amsterdam is overleden. De man was een uitgeprocedeerde asielzoeker. De politie probeert in contact te komen met zijn familie in Iran. Een voortvluchtige fraudeur Deur heeft zich gemeld bij de politie. De man Daan B is veroordeeld tot vier jaar cel voor de beleggingsfraudezaken rond Golden Sun en Royal Dubai. In Griekenland zijn de journalisten in staking. Vier dagen lang geen kranten, journaals en geactualiseerde nieuwssites. Griekse journalisten proberen met de staking ontslagen te voorkomen. En de politie Flevoland heeft vijf mannen aangehouden voor grootschalige oplichting. De bende moederde zijn slachtoffers aan om zoveel mogelijk dure telefoonabonnementen af te sluiten. En voor de gratis mobieltjes die daarbij horen kregen de slachtoffers geld van de bende. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de anwb verkeersinformatie. Verkeer in het westen van het land met bestemming Antwerpen kan beter niet via Breda rijden, maar omrijden via Bergland Zoom. Want op de Belgische E19 staat een lange file van 17 kilometer voor de tussen de meer en Sint-Jop komt er een ongeluk met diverse vrachtwagens. Op de A2 Den Bos naar Maastricht staat tocht Een file van 6 kilometer. en ligt olie op de weg. En daardoor is de rechterreis ook afgesloten. En op de A15 Europort richting Rotterdam staat 2 kilometer bij Hoogvliet. Er zat een auto stil en die blokkeert daar twee rijstroken. En verder is de N207, de weg Berg Almaghlissen. Die is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Tussen Rijnzater-Wouden en de aansluiting met de A4. Houd daar dus rekening met een omleiding. Radio 1. Degids.fm Met Felix Beurders. Het komend half uur nog. Schoolleiders lopen bij calamiteiten hopeloos achter de feiten aan. beweert adviseur Hans Marijnissen straks in het Joop-debat. En de webwereld van Helga van Leur. Ik ben weer terug bij Martin Boysen. Hij is docent sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht. En is gespecialiseerd in city marketing. En net voor het nieuws zei hij. weg met al die slogans. Hoeveel geld gaat er aan om eigenlijk in city marketing, meneer Boysen? Enig idee? Ja, we hebben er wel een, een redelijk beeld van. Um, maar um, er is wel een verschil tussen wat gemeentes uh, doen... wanneer ze zeggen dat ze CD-marketing doen... en wat CD-marketing is. Um, en wanneer je dan gaat kijken en probeert achter te komen... hoeveel geld er in omgaat... Ja, dan ben je eigenlijk gewezen naar wat ze zelf noemen. CD-marketing in gemeentelijke begroting en zo. Um, maar we komen zo op een, op een half miljard euro neer... Uh, voor alle Nederlandse gemeentes en provincies. Dat is veel. Uh, dat is veel geld, maar dat is ook bijvoorbeeld VVV-uitgaves, uh, uh, toeristische uh, kantoren en al dat soort zaken. Dus het is niet alleen de communicatieve uitingen. Over het algemeen zijn die uh, reclamecampagnes uh, redelijk goedkoop eigenlijk. Um, maar ja, iedere euro die je verkeerd besteedt... Uh, nou, kan je beter niet besteden of aan iets anders besteden. Dus uh, ja, dat, uh, dat blijft natuurlijk wel een, een belangrijk probleem. Maar het is niet zo dat, uh, uh, dat er ontzettend veel geld in omgaat. Maar ja, uh, een klein dorp uh, is 30.000 euro misschien ook wel wat... voor een slogan die niet werkt. Want u zei net inderdaad, uh, dorpen die gaan ook uh, aan de slag met city marketing. Ja. Is het zo dat het ene dorp, de ene stad... Uh, de andere stad naapt? Voor een groot deel wel, ja. In ieder geval uh, in de zin van ze kijken en ze zien dat, uh, dat anderen daarmee bezig zijn. En dan denken ze, nou die andere uh, steden uh, of gemeentes... die zullen er wel vast goed over na hebben gedacht voordat ze aan begonnen. Dus het zal wel zin hebben en dan gaan wij het ook doen. Want je bent altijd bang. Dat geldt ook voor reclames op de televisie. Bepaalde productgroepen zie je nooit op televisie. Maar shampoo zie je bijvoorbeeld heel veel. En wanneer de ene begint, dan gaan ze allemaal mee. Uh, voor zover ze die begrotingen kunnen, kunnen permitteren. En wellicht hebben die gemeenten in de omgeving allemaal dezelfde problemen. Hoogopgeleide jonge gezinnen die wegtrekken. Ja. Of uh, ja, echt krimp. Ja, maar veel van dat soort problemen die kan je ook niet oplossen op, op zo'n klein schaalniveau. Uh, dus er, er is ook een heel groot verschil tussen, uh, Laat we zeggen, de grote acht steden. Uh, in Nederland. He, dus uh, de vier grote steden in de Randstad... plus een aantal regionale uh, hoofdsteden, zeg maar. Um, daar kan je wel spreken van city marketing. Um, en die moeten dan ook eigenlijk de motoren zijn... voor de regio's die er omheen liggen. Uh, en weer, zoals ik zei, als het gaat over dagjes... mensen winkelen, publiek en zo, ja, prima. Ga maar los op de concurrentie. Maar als het gaat over de, de grote vraagstukken... Ja, dan, dan moeten we die op een ander schaalniveau gaan benaderen. Heeft u als buitenlander typisch Nederlandse aspecten... van city marketing kunnen ontdekken, vraagt Kees Lamers. Ja, um, dat wel. Um, het typische van de, van de, van de voorbeelden in, uh, in Nederland... Uh, is eigenlijk dat, dat de, de basis voor hoe je kan concurreren... dus wat je kan doen als dat, um, best wel vast zit. Um, voorbeeld uit Duitsland. In Duitsland kunnen gemeentes direct met bedrijven onderhandelen... over hoeveel belasting die bedrijven moeten gaan betalen. Nou, dan ontstaat een zogenaamd race to the bottom... waar bedrijven uh, daar hun voordeel uit halen. Uh, in Engeland is alles veel, veel, veel meer overgelaten aan de marktwerking. In uh, Scandinavië zie je dat uh, gemeentes zelf uh, belastingen... innen direct van inkomensbelasting van, uh, van de bewoners... en daardoor kunnen gaan concurreren op de kwaliteit van scholen enzovoorts. En in Nederland gaat alles eerst naar Den Haag... en daarna gaat het terug... Ja, en dan Voor de grote vier steden zijn er dan afspraken over hoeveel dat teruggaat. Dus je kan je afvragen: van hoeveel maakt het echt uit? Of een expert nu bijvoorbeeld in de uh, Utrechtse uh, gemeente zelf woont of in de Utrechtse heuvelrug. Uh, voor, voor de economie van de stad maakt het niet uit. Kunt u mij één voorbeeld noemen van een geslaagde city marketing campagne? En dan mag u over de grens kijken. Um, <clears throat> ja. Maar uh, dat heeft dan ook te maken met wat de, wat de doelstellingen waren. Um, ik vond uh, de Be Berlin-campagne uh, uh, best wel goed... omdat die gericht was op het oplossen van een identiteitscrisis... tussen Oost- en West-Berlijners. En eigenlijk hun allemaal zich uh, te laten identificeren met Berlijn. dat Oost- en West eigenlijk een beetje wegwerken. En dat hebben ze heel goed, uh, goed aangepakt. En dat was een interne uh, brandingcampagne. En de volgende stap is natuurlijk dat ze dan naar de buitenwereld toetreedt... met dezelfde communicatiestrategie. Um, en ik vraag me dan af of, of dat wel uh, gaat werken. Maar ja, weer. Berlijn is een heel grote stad met uh, boven de 3 miljoen inwoners. En daar kan je wel degelijk praten van dat je ook dingen kan doen. Ook al heb je een enorme begrotingstekort uh, in, in Berlijn. Maar niet tietje Sorry, nog een keer. Een niet chi chi of Reutemeteutje? Nee, nee, ik denk niet. Waar ligt dat trouwens? Martin Borje, docent sociale geografie en planologie... aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in city marketing. Hartelijk dank. Tijdgeest. Helga van Leur, de populairste weervrouw van Nederland... bespreekt straks haar favoriete websites in de web wereld van. Eerst het boerenleven promoten via Twitter. Simone Wijnmans blogt over sociale media... Op Twitter is al enige tijd het account Boerenfluitjes actief. Iedereen die meer wil weten over het boerenleven... kan daar terecht voor vragen en discussie, bijvoorbeeld over megastallen. Haar echte naam wil Boerenfluitjes niet kwijt. Want het gaat om een bedacht personage. Boerenfluitjes is een, uh, een stadsmeisje... die heeft ontdekt dat er van alles gebeurt op het platteland. Uh, dat er eten daar verbouwd wordt. En eigenlijk merkt ze dat als een pakje vlees of groente heeft met streepjescode erop, dan vragen ze zich af, uh, wat, is, wat zit daarachter? Ik weet zelf wel het een en ander over het platteland, gewoon uit nieuwsgierigheid, ik ben geen boerin, maar ik vind het leuk om het te verplaatsen in het stadsmeisje wat eigenlijk niet weet waar de eten vandaan komt. Volgens boerenfluitjes is Twitter een handig medium om het boerenleven beter onder de aandacht te brengen. En ik merk dat boeren soms niet beseffen hoeveel leuke verhalen ze kunnen vertellen over hun producten. En ik vind die verhalen gewoon super leuk om te horen. En ik dacht, als ik ze nou naar Twitter lok, dan kunnen ze me dat op Twitter vertellen. En dan kan iedereen meeluisteren. Ik volg nu 290 boeren op Twitter. En dat is alles van paprika's tot tuinkers, geiten, koeien. Ik heb alleen nog geen zuurkoolboer. Voelig klaar. Het is zover. De eerste koeien mogen een nieuwe stal in. Een fragment uit een YouTube-filmpje van Carola van Dorp. Zij werkt op een melkveehouderij in Hazelswoude-dorp en wordt via Twitter ook gevolgd door boerenfluitjes. En twee jaar geleden was ik al met Twitter begonnen en YouTube gebruikte ik al veel. Ik dacht, hey, en toen begon ik steeds meer volgers te krijgen en steeds meer um, bezoekers op mijn website. Ik dacht, we moeten hier wat meer mee doen. En sinds de laatste discussie over megastallen... Ja, ik wil dat toch laten zien hoe, uh, hoe onze stal dan is en wat daar dan uh, wel goed aan is in plaats van een negatief beeld. Uh, ja, mensen die vragen ook wel, hey, waarom gaan jullie koeien niet naar buiten of waarom doen jullie het zeus of zo. Ja, daar komen veel vragen over binnen. Carole van Dorp en Boeren Fluitjes besloten de handen in één te slaan en werken nu samen tijdens een evenement op 16 april. Op 16 april hebben wij sowieso een landelijk overdag. Dus dan zijn mensen sowieso welkom om te komen kijken. Maar op Twitter zullen wij een reportage uh, houden van 2 tot 4. Waarbij de uh, twitteraar ons kan volgen en kan zien wat er op dat moment op het bedrijf gebeurt. En er lopen dan ook onafhankelijke reporters rond die ook actief zijn op Twitter. En die zullen dan vertellen wat ze zien en de vragen beantwoorden. En uh, foto's plaatsen, filmpjes plaatsen. Um, het uiteindelijke doel is enerzijds de mensen in de stad te laten zien... dat je helemaal niet heel ver weg hoeft om leuke dingen te ontdekken. Er gebeurt genoeg in Nederland. Anderzijds wil ik de boeren ook laten zien... van er zijn genoeg mensen die willen weten waar ze mee bezig zijn. Laat het nou eens zien. Um, klim op de zeepkist en bazuin het rond. En de hashtag voor dit hele evenement is Hallo Boer. Tijdgeest, de webwereld van... Helga van Leur, met uh, bijna 9000 volgers op Twitter. En hoeveel uur per dag online gemiddeld? Wow, nou de hele weerbericht doen we online, uh, alles uitzoeken. Dus ik ben uh, wow, zes uur per dag online, red ik wel. Ja, zonder computers uh, kan ik mijn werk eigenlijk niet doen. U heeft de uh, RTL onlangs buienradar.nl uh, aangeschaft. Uh, gaan we jou binnenkort op die website zien? Wie weet. Ik, ik vind het een briljante move, want dat was altijd mijn favoriete website. Um, daar heeft overigens degene die dat heeft opgericht, heeft mij nog op de lagere school gezeten in de klas. De cirkel is rond nu. De cirkel is rond, dus ik vind het echt een briljante move. Daarmee zijn we echt gelijk een van de beste weersites die er te verkrijgen is in Nederland. En hoe we dat verder gaan inrichten, ja, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Het is tot nu toe altijd heel goed door hun bijgehouden. En maar je, als... je eigen rol daarin? Ja, dat, maar dat kunnen ook achtergrondverhalen zijn bijvoorbeeld. Of contact met de kijker of de lezer in dat geval. Dat je, alleen er gaat altijd wel heel veel tijd in zitten. En waar mensen zich nog wel eens in vergissen als wij het weerbericht maken... dat kost ons echt acht uur aan een werkdag. En dan heb je eigenlijk geen tijd om koffie of thee te halen. Nou, geef jij ook lezingen over het milieu en over duurzaamheid. Zijn er ook allerlei groene sites die jij volgt en zou je ze kunnen noemen? Ja, duurzaamheidsnieuws.nl. Uh, ik kijk ook altijd meteen op uh, nu.nl. En dan doorklikken naar zakelijk en dan heb je daar weer twee kopjes. Eén is innovatie en de andere is duurzaamheid. Dus daar uh, kijk ik elke dag op of er wat uh, nieuws tevoorschijn is gekomen. Wetenschap, nu wetenschap, kijk ik altijd heel erg graag. Google je jezelf? Ja, ja, ja, ik krijg ook een Google Alert. Dat kan je instellen als je eigen naam ergens mee voorbij komt. En dat is op zich wel heel handig hoor, want af en toe zie ik artikelen en denk: oh, nou, het is maar goed dat ik weet dat ik erin genoemd word, bijvoorbeeld. Um, ja, ook met roddeldingen bijvoorbeeld. Maar ook als ik bij lezingen geweest ben, dat ik denk van... oh, blijkbaar heeft er een journalist in de zaal gezeten... die een verhaal zomaar geschreven heeft en mij citeert... terwijl ik hem niet gesproken heb. Dat zijn toch altijd dingetjes dat je wel even bij wil blijven, hoe het wat. Dus ik koekel wel op mijzelf, ja. En waar gaan de laatste roddels dan over? Over Helga van Leur? <laughs> nou ja, de laatste roddels, dat had er maar. Nou, er waren ook niet echt roddels. Ja, het zingen, hè. De, de ruil met Marco Borsato heeft heel veel hits opgeleverd. Door kapot kapotgeschoold. Straten, zonder vader, zonder land Loop je hulpeloos verlaten Aan je moeders warme hand Kun je nog even uitleggen voor die mensen die denken: Helga van Leur zingend, waar gaat het ja, over? Ja, ja, ja. Nou, 538 heeft uh, in combinatie met Wordchild een actieweek gehouden eind maart. En daarbij hadden ze voorgesteld om allerlei stunts te doen, waaronder BN'ers die van vak gingen ruilen. En Marco Borsato, de ambassadeur van War Child... die wilde wel eens het weerbericht presenteren. Het gevolg was dus dat hij op 25 maart het weerbericht om 5 voor 8 heeft gepresenteerd hier op RTO4. Heel dapper van hem. Het nadeel was alleen dat ik dus moest gaan zingen. <laughs> en eigenlijk durf ik dat helemaal niet. En toen dacht ik, ja, weet je, de actie is zo sympathiek, kan mij het schelen. En staat het online, dat filmpje? Tuurlijk staat dat online, dat filmpje. En dat heb ik ook al heel vaak bekeken. En soms denk ik, oh nee, en dan een keer denk ik... Oh, nou ja, het valt eigenlijk best wel mee. Niemand ziet hoe klein je bent. Jawel, alle genoemde links. Inclusief die link naar een zingende Helge van Leur... staan op de site onder het kopje Tijdgeest. Tijd voor het de jobdebat. Inderdaad, regelmatig discussiëren wij in dit uur over een artikel op de site joop.nl. Chef Francisco, waar gaan we het over hebben? Ja, de afgelopen weken gebeurde er nogal wat op scholen in Groningen. Bijvoorbeeld viel een twaalfjarige van mijn dochter en twee leerlingen uit Maastricht raakten zoek in Parijs. En hoe gaan scholen dan met dat soort situaties om? Slecht vindt Hans Marijnissen, hij is journalist, adviseert scholen bij crisiscommunicatie. Hij schrijft, scholen weten niet om te gaan met hun publicitaire rampen. Hans Marijnissen, goedemorgen. Goedemorgen. U zit elders. Ik heb geen idee waar, maar dat uh, daar kom ik zo wel achter. Als we kijken naar de scholen in Groningen en Maastricht... wat doen de scholen dan daar verkeerd? Of wat deden ze verkeerd? Nou, Ik dacht het uh, weekend, uh, ze hebben zich duidelijk niet uh, voorbereid. De oproep van directeur Wim Moes van de Groningse School, de Heertstee... was duidelijk een noodkreet. Er is iets verschrikkelijks gebeurd, maar pers laat ons alsjeblieft met rust. En toen ik ook zag dat de directeur van het Sint-Maartens College... in Maastricht uh, publiciteer uitgleed, dacht ik, uh, daar gaan we weer. Hoezo gleed die uit dan? Nou, wat er in het Maastrichtse geval is uh, gebeurd. Een aantal uh, leerlingen werden vermist in uh, uh, Parijs. De directeur heeft uh, consequent daarover in de pers mededelingen gedaan. Op het moment dat de meisjes waren gevonden en hij zich nog niet op de hoogte had gesteld van de situatie, van de feiten... ...heeft hij in de pers al gemeld dat hij een appeltje met de meiden te schillen had... Uh, als de meisjes afhouten hebben gemaakt, is dat toch iets wat je als directeur intern moet uh, behandelen. En zo heeft hij geen incident opgelost, maar heeft hij een incident gecreëerd. En de directeur in Groningen heeft gezegd, jongens, doe even rustig aan, journalisten. Hou wat afstand. Kom niet te dichtbij. Is het een goede oproep? Op zich kan het nooit kwaad om journalisten tot voorzichtigheid te manen, maar als je van tevoren over een boodschap hebt nagedacht en je hebt voorbereid op crisismanagement, hoef je dat niet publiek te doen. Dat kun je gewoon regelen. Heeft u het over crisismanagement op basisscholen of vooral middelbare scholen? Eigenlijk allebei, maar uh, in het voortgezet onderwijs is de nood het uh, hoogst. Dat komt uh, met name door de enorme schaalvergroting die de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden. Uh, er zijn nu uh, mega onderwijsconcerns uh, ontstaan, ROC's met 30.000 uh, leerlingen. Uh, maar ook in het basisonderwijs zie je die opschaling. Uh, door een groter aantal leerlingen binnen je concern neemt het uh, risico op uh, calamiteit of incidenten toe. En daarnaast kan er ook, dat hoeft niet altijd, maar kan er ook sprake zijn van minder controle op leerlingen. Dat moet je eigenlijk afzetten ook tegen de maatschappelijke ontwikkeling. Kinderen zijn eerder volwassen of althans vertonen eerder volwassen gedrag. De maatschappij is wat grover en wat ruwer geworden. We weten allemaal dat er meer wapenbezit is. Er zijn ook nieuwe media. Tegenwoordig worden van brugklassers al nachtfoto's gemaakt en verspreid op internet. En zoals we in het Maastrichtse geval hebben gezien... we zijn met z'n allen, althans in, in, in de schoolwereld, mobieler geworden. We maken meer schoolreisjes en gaan verder weg. En dan gaan we met z'n allen naar Parijs en dan komen er twee niet terug. En draaiboeken en crisisteams? Die zijn er niet. Aan de telefoon is Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. Er zijn meer dan 300 middelbare schoolbesturen in Verenigd. Meneer Slachter, goedemorgen. Goedemorgen. Geen draaiboeken, geen crisisteams. Wel chaos, schrijft Marijnus in zijn artikel. Klopt dat beeld? Nee, dat klopt niet. Heel veel draaiboeken en heel veel crisisteams. We hebben als scholen bezitten die daarover. De meeste scholen hebben, hebben veiligheidsbeleid, hebben veiligheidsplannen. We hebben als VO-raad via onze arboudienst doen we dat. Een project leren van incidenten geven we uit. We organiseren cursussen, trainingen. We hebben een boek wat bijna alle scholen bezitten. wanneer een ramp een school treft, staat precies in. En wat scholen moeten doen. Ook als het gaat om eh, excursies, eh, schoolreisjes. Ik vind juist dat die preventie en voorbereiding geweldig is. Alleen, en dat is natuurlijk het fenomeen waar het nu eh, in dit gesprek over gaat. Kijk, omgaan met eh, pers. En zeker eh, de, ja, de pers die bijna rem meer kent naar privacy. Dat is natuurlijk een probleem. Eh, en als je dan ook bedenkt dat gelukkig, hè, moet je zeggen... die gebeurtenissen voor een individuele, individuele school... maar af en toe plaatsvinden... Ja, blijft dat iedere keer natuurlijk weer een heel ingewikkeld uh, traject. Meneer Menrein het grootste probleem... is gewoon het omgaan met de pers voor die schoolbesturen. Dat, nou, dat, dat lijkt wel lastig. Dat lijkt me afgeleid, maar daar wil ik zo nog wel iets over zeggen. Ik, ik nou, dit was mijn vraag. Heeft <laughs> u daar gelijk in? Dat denk ik niet. Ik denk dat als er uh, een, een, een meisje van elf... Uh, zwanger wordt, is dat nieuws. En niet omdat we met z'n allen op sensatie uit zijn, maar ik denk dat het publiek en dus ook de krant als leverancier van informatie zeer betrokken zijn bij uh, onze kinderen, want veel van ons hebben kinderen uh, op scholen uh, zitten. En we willen gewoon weten wat daar uh, gebeurt en wat daar bijvoorbeeld voor onze school de consequenties zijn. Uh, dus dan is het logisch uh, dat er een journalisten op afkomen. Francisco van Jolen, die die moet je hebt reacties regelen. op jo.nl. Ja, daar valt men dus uh, daar ook wel over. Uh, Mark Pas, die zegt, zou het niet veel eenvoudiger zijn de media nu zelf eens een keer te trainen in plaats van de rest van Nederland? want het is natuurlijk wat voortdurend optreedt. En Rob Geurtsen die zegt... Ja, je kan, het is heel moeilijk om je uh, iets te kanaliseren als het gaat om communicatie... want iedere crisis is weer anders. Meneer Marijnissen, ik ga even door met de opmerkingen van meneer Slachter. Hij zegt er is wel degelijk een veiligheidsbeleid... en er wordt geoefend op uh, incidenten. Er zijn ook richtlijnen voor cursussen, excursies en noem maar op. Is dat zo? Nee, ik, ik denk dat meneer Slachter vooral in papier denkt. Natuurlijk zijn er allemaal boekjes en nota's. Maar als je op de scholen komt zoals ik dat doe, uh, heb je een heel ander verhaal. Ik heb gisteren uh, toevallig een, een, een lezing gehouden voor 300 leidinggevenden van het basisonderwijs. En heb ik even gevraagd wie van jullie heeft er nu uh, een protocol of een rampenplannetje of zo'n nota als waar meneer Slachter het over heeft. Dat was 30 procent. Als je nou vraagt... Wie heeft er eigenlijk een crisisteam in voorbereiding? Dat kan worden wakker geroepen bij tijden van een calamiteit. Dan is dat 20%. En als je dan ook nog vraagt, is er ook een soort telefoonlijstje dat in geval van crisis kan worden nagegaan? Dan heeft nog maar 10% daar de beschikking over. Dus als er al een uh, crisisteam is, dan weten ze elkaar telefonisch niet te vinden. Dat zijn onthutsende cijfers, meneer Slachter. U denkt herken in papier. Nee, nou, herken ik voor geen meet, moet ik zeggen. Ik kom dagelijks in scholen spreek honderden schoolleiders. Uh, klein detail. In de pers werd zelfs genoemd van een telefoonlijst met alle 06-nummers van leerlingen die die leerlingen hadden toen ze naar Parijs gaan. Dus dit herken ik niet. De scholen besteden hier heel veel aandacht aan. Kijk, wat wel blijft, is dat natuurlijk een ramp. Hè? Nou, gelukkig maar, moet we maar zeggen. Zoals in, in Groningen met dat meisje en zoals nu deze twee meisjes in Parijs. Ja, dat blijven Uitzondering. Er gaan duizenden leerlingen natuurlijk uh, iedere zomer weer op excursie. Ik vind dat scholen daar op een hele professionele goede manier mee omgaan. Die meneer, die, die schoolleider in Groningen... Hè, die een uh, meisje van 12 jaar uh, probeert weg te houden van de pers. Want dat is toch alleen maar te loven. Uh, in die zin uh, kun je toch niet alles op straat leggen. Als ik dan lees dat uh, bepaalde omroepen leerlingen benaderen en die ja, zo half en half als een cover uh, naar vriendjes en vriendinnetjes toesturen... dan denk ik, dat slaat door. En dan vind ik het alleen maar een compliment waar... dat zo'n directeur uh, probeert zijn leerling, want daar staat hij voor, uh, te beschermen... Uh, en zegt van, uh, jongens, even rustig aan. U zegt niks nee. aan de hand bij die middelbare scholen, het ligt aan de pers. Uh, meneer nee. Marijnissen zegt... Nou, zo komt het op nou, te Nou, u zegt het wel is. met zoveel woorden. Nee. En meneer Marijnissen nee, dus, zegt, nou, er is uh, nauwelijks of niets geregeld. 30% als het aankomt op wat, meneer ja, Marijnissen. Crisisteams, 20%. De telefoonlijsten, 10%. Ja. Meneer Slachter gebruikt het feit... Uh, meneer, u moet wat harder praten, meneer Marijnissen. U zit in de studio en om maar wij horen u niet al te uh, super. Meneer Slachter gebruikt als excuus dat uh, incidenten zo weinig voorkomen. Maar daar, daarmee lijkt hij wel de directeur van de KLM... die de zwemvesten wegbezuinigt, omdat een crash in zee zelden voorkomt. Ik moet zeggen, ik ben blij dat meneer Slachter... ...dat er geen directeur is van de school waarop mijn kinderen zitten. Zo, meneer slachter. Nou, hoe vaak komt het nou in... Ik heb uh, 30 jaar werking in scholen. Ik heb twee, drie keer ernstige incidenten meegemaakt. Maar ja, ik, vlieg, ik vlieg liever scholen. met zwemvest, meneer slachter. Als, uh, als je dat optelt... ...hoe gelukkig, laten we blij zijn... ...gelukkig zijn incidenten zoals nu in Groningen en meisjes die verdwijnen, dat zijn gelukkig incidenten... Uh, doordat er natuurlijk heel veel excursies... Maar meneer Slachter, meneer Marijnissen zei... Uit. ik uh, ja. zwem liever met een zwemvest. Zeker, maar daarom En hij vliegt ook, ook liever met een zwemvest. Er. Maar ik gaf ook aan... Ik, scholen bereiden zich echt uitstekend voor verder... de meeste scholen en zeker de schoolleiders die ik spreek... en die op die cursussen komen. Maar ik blijf zeggen, het is een heel lastig... Uh, aan. Uh, dat vergt ook een hele hoop ervaring uh, om met de pers om te gaan. En enerzijds ja, dan bericht je weer de pers, op de pers, maar ik wil het toch even hebben over alle zaken die op crisisgebied geregeld zijn. Als er inderdaad ja. zich van dit soort uh, incidenten voordoen. Ja. Meneer Marijnissen, maar meneer Slachter is als een mooi twee... voorbeeld. Meneer ja. Slachter is een heel mooi voorbeeld van hoe er in de onderwijswereld hier tegenaan uh, wordt gekeken. heel typerend. Uh, risico's worden weggewoven. En dat is nou precies waar ik tegen ageer. Je moet je voorbereiden op incidenten. Als u twee zaken op alle scholen mocht invoeren, meneer Marijnissen... welke zouden dat dan zijn? Nou, ik denk dat eerst moet worden begonnen met het verzamelen van de ervaringen van scholen die ze hebben meegemaakt. Dat doe ik nu zelf, maar dat zou eigenlijk gewoon een onderwijsvakorganisatie moeten doen. Ga naar die mensen toe. Ik ben daar altijd als eerste en mensen zijn blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen en hun ervaring kunnen overdragen op collega's. Dat gebeurt al, zegt meneer Slachter. Gaat u door? Wat is nee, tweede punt? Nee, uh, dat gebeurt niet systematisch. Als je, die, als, je die kennis hebt verzameld, als je die kennis hebt verzameld, ik dacht dat ik het woord had, dan moet je die omzetten in materiaal en daar moeten dan moet geen notas van gemaakt worden. Maar dat moet actief naar de scholen toegebracht worden. Ook al heb je maar één keer per jaar een oefening. Dat ja. heeft elk bedrijf. Dat heeft, uh, uh, ik werk bij mijn kant. We hebben ook constant brandalarm. Eén uh, keer per jaar oefenen. eens dus een keer samen uh, dat noodscenario doornemen. Ja. Kijken waar de gaten vallen. Dat helpt al. Maar die praktijk is er nog steeds niet. De scholen zijn enorm gegroeid, maar qua veiligheid lijken zij op de dorpsschool in Veen van voor 1950. Meneer Slaaf, u heeft het laatste woord. Maar mag ik u toesturen, ons project Alles. Leren van Incidenten. U mag het mij ook toesturen. Als u de VO-raad belt of als u uw adres geeft, dan zullen wij dat u toesturen. Dan ziet u hoe wij systematisch incidenten analyseren. Hoe wij vervolgens op basis van die lessen cursussen organiseren. Hoe wij... Op papier is alles in orde, meneer Slachter. Op papier is alles in orde, wordt er nog geroepen. Ik eh, dank ja, beide heren voor deze discussie. Het wordt tijd dat jullie inderdaad met elkaar om de tafel gaan zitten... nadat alle stukken goed gelezen zijn. Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad en journalist... en adviseur crisiscommunicatie Hans Marijnissen in een studio in Ommen... en hier Francisco Van Jola. Hartelijk dank voor deze discussie. Wat is er nog aan bijzonders op tv vanavond? Wel, auf de sporen van Easy Rider. Ja, ja, inderdaad, in het spoor van Pieter Fonda en Dennis Hopper. In die prachtige film van 1969. Twee Duitse filmmakers die kijken nu, meer dan 40 jaar later... hoe het ervoor staat met de maatschappelijke kwesties... die toen in Easy Rider werden aangekaart. En een Spaan is de gast in Pauw en Witteman... en praten over zijn nieuwe programma Heilig Gas... dat hij eigenlijk Hartgas had willen noemen, maar dat mocht niet... Hij zit even naar 11 op Nederland 1. Wat gaan we doen aan lunch? We praten met Andrea Vrede, correspondent te Italië... nu even in Nederland voor de, de beruchte Correspondentendagen. En het gaat over Berlusconi en zijn rare dubbelrol... premier, eigenaar van allerlei kranten en tv-stations. Dat dus en de stelling straks in Stand.nl... 1 miljard bezuinigen op Defensie gaat te ver. We gaan even uithuigen. Hè. Lucht inhalen En dan kan het zo meteen weer van Akiet naar het NOS Journaal. Surf naar degids.fm. Lunch met Jurgen van den Berg. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen de kwartfinales van de Europa League. Villarreal FC 20. Laag, wordt hier gestopt. Perfecte redding. En Benfica PSV. Balkom voor, kan die schieten nemen? staat ze het terug tot de goal Heads NOS Langs de Lijn, vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.